8 uur in Monserre met het NMS Journaal. Een hoger toptarief in de inkomstenbelasting levert de overheid niets extra's aan belastingen op. Dat concluderen drie onderzoekers van het Centraal Planbureau. Volgens de onderzoekers leidt een hoger belastingtarief voor topinkomens juist tot minder inkomsten voor de overheid. In Nederland is de groep mensen die door hun inkomen in het hoger tarief zal vallen, te klein om veel geld op te leveren. En ook worden volgens de onderzoekers de prikkels voor belastingontduiking sterker door een hoger toptarief.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 Nederland wil een kleine bijdrage leveren aan de grensbewakingsmissie van de Europese Unie in Libië. Het voornemen van het kabinet is om de Europese missie met vijf man te steunen. De civiele missie moet de libische autoriteiten helpen bij de versterking van de grensbewaking. De missie zal in totaal bestaan uit ongeveer 100 mensen en moet in juni in de hoofdstad Tripoli beginnen. De manschappen moeten Libië helpen de ruim 4300 kilometer lange landsgrens en bijna 1800 kilometer lange kustlijn beter te beschermen. Vooral vanuit het zuiden worden wapens gesmokkeld voor radicale islamitische groeperingen in Libië. En dan het weer, de forse buien nemen af, maar helemaal droog wordt het niet. Morgen vallen verspreid enkele buien, maar later kan ook de zon doorbreken. Het wordt 15 graden langs de westkust tot 19 graden in het oosten en noordoosten. Dit was het NOS Journal. Ah, en we hebben even keersinformatie. Er staat een korte file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp, twee kilometer. Er is een spoedreparatie. Voor die spoedreparatie zijn een aantal rijstroken dicht... en ook is de verbindingsweg naar de A5 dicht.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 Heeft u behoefte aan meer antwoorden? Volg dan het online seminar Wonen op 30 mei. Meld u aan op abnambro.nl slash wonen. ABN AMRO, de bank anno nu. Vanavond in debat op 2. Hoe kun je als dementerende een besluit nemen over je eigen levenseinde? Artsen willen er strengere regels voor. Wie angst heeft voor dementie, kan op voorhand al euthanasie regelen. Moet die mogelijkheid aan banden. Vanavond in debat op 2.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 Goedenavond. De twee dingen van vandaag zijn een directeur van een heel klein schooltje in Friesland, die gewoon klein mag blijven, en een Nederlandse correspondent die uiteindelijk Afrikaan werd. Koert Lindeijer, goedenavond. Dat is het Keniaanse volkslied, hè? Ik moet opstaan. Je mag op gaan staan als je het gaat. No, het Dat is verplicht in Kenia. Als dit gespeeld wordt in de bioscoop en je staat niet op... word je gearresteerd, hoor. Ja, ja. Dus mijn neiging is direct om op te gaan staan. Goed, we kennen jou als correspondent in Afrika. Zojuist heb je bij NRC Handelsblad je 30-jarig jubileum gevierd... maar ook correspondent bij de NOS. We zaten net te rekenen, het was vanaf 1983 zo ongeveer. Dat, uh, dat lied, dat herken je dus, het Keniaanse volkslied... Je bent inmiddels ook, en zo begon ik, uh, Keniaan geworden. Althans, je hebt ook het Keniaanse paspoort. Je kan nu, er is in Kenia een nieuwe grondwet aangenomen... waardoor de dubbele nationaliteit mogelijk is. Dus ik, ik heb het nog niet in mijn zak, maar ik, ik ben ermee bezig. Je moet nog naar de geheime dienst om aan te tonen... dat je je niet misdragen hebt in het verleden. Dus die hobbel moet nog genomen worden. Maar ik hoop binnenkort ook het Keniaanse paspoort te hebben, ja. En waarom wil je dat? Nou ja, kijk, toen ik in 83 correspondent werd, heb je twee zorgen. Dat is ten eerste dat je het niet meer goed genoeg doet en dat je baas je terugroepen. En de tweede zorg, zeker in die tijd, toen er nog een dictatoriaal regime bestond in, uh, in Kenia, is de angst dat je het land wordt uitgeflikkerd. En weliswaar is die kans minder groot, maar... Het gevoel dat je bij de natie hoort omdat je dat blauwe boekje hebt... dat paspoort, dat geeft mij veel zekerheid. Ja. Ja. En hoe zit het met de zekerheid dat je je vak nog mag doen van de bazen hier? Nou, ik geloof dat ik bij mijn bazen wel de, de, de waardering krijg... die het mogelijk maakt om door te gaan. Je kan ja vragen of de crisis in de journalistiek... en de buitenlandcorrespondenten die heel veel geld kosten... of dat niet ooit zal leiden tot... Um, uh, beperking op het correspondentennet. Zowel bij krant als radio en televisie... is de postcorrespondenten heel ja. erg duur. Maar voorlopig voor reizen... zit je er nog? Ik kom niet terug als het aan mij ligt. Ik, ik begin wel een, een brommerbedrijfje als het, uh, als het moet. Dan vind ik wel een andere vorm van, van inkomsten. Maar uh, je, je bent op een gegeven moment zo verbonden geraakt... met een land, je vrienden, je kennissen, je emoties. Alles ligt daar. Dus inshallah, ik, ik hoop daar te kunnen blijven. Ja. Ja. Dus je bent ook... Eigenlijk geen Nederlander meer? Of, of voel je je nog Nederlander? Of, of hoe moet ik dat zien? Nee, de sterkte, de meest scherpe visies uh, op een land komen vaak van mensen die buiten dat land woont. Ook de stukken die over Nederland zijn geschreven door Amerikaanse, Britse correspondenten zijn vaak heel verhelderend. Dus in die zin. Uh, heb ik nog wel steeds een mening en heb ik nog steeds een scherpe blik op Nederland. Maar ik voel niks bij Koningendag, ik voel niks bij Ajax. Dat wint uh, de emotie van ik ben Nederlander, is, uh, is helemaal verdwenen. Ja, dus als jij uh, de, de vliegtuigtrap afdaalt uh, op Schiphol... dat doet dat jou toch niet echt veel meer? Behalve dat ik erg kwaad word altijd over die racistische jongetjes van de immigratie... die alle zwarte eruit pikken en, uh, en aan een extra onderzoek... Um, een extra onderzoek bij ze doen. Behalve die woede, nee. Ik heb meestal het gevoel dat ik direct naar de vertrekhal wil doorlopen. Dat ja. kan ik niet ontkennen. Ja, is dat zo erg? Nou ja, het is een emotie. Emoties moet je mee leren omgaan. Ja. Dus, dus je komt hier uh... alleen nog maar omdat je hier toevallig je boterham verdient? Ja. Ja, behalve dat ik nu ook twee Keniaanse zonen heb die hier tijdelijk studeren. Ja, van een Keniaanse vrouw, hè? even ja. voor de duidelijkheid. Ja. Uh, en dat geeft een extra band om ze hier te komen, komen opzoeken. Maar ik ga niet naar het Dolfinarium, ik ga niet naar Zandvoort. Ik loop te rennen om uh, mijn bazen te ontmoeten. En bovendien uh, onderschat niet hoe het is om bij mensen lang te gaan... en te zeggen ik ben hier een uur, maar ik moet weer weg. Weet je wel, zo ga je niet met vrienden en kennissen om. Dus het is uitermate frustrerend om mensen waar je een warm hart voor hebt... even een afspraak mee te maken. En zeker in Afrikaanse context doe je dat niet. Je blijft eten, je blijft slapen, je ziet elkaar de volgende dag weer. En ja, daar heb ik gewoon de tijd niet voor. Ik, aanstaande, woens, aanstaande zondag ben ik in Zuid-Soedan. Heig, heig. Morgen naar Schiphol en overmorgen weer verder reizen. Dus ik heb er gewoon geen ja. tijd voor. Volg je het nieuws nog wel in Nederland of van Nederland? Ik krijg mijn krant opgestuurd, NSC Handelsblad. Dus in die zin volg ik het wel en... Alle vermoorde meisjes op de hei of in, uh, in Spanje, dat volg ik dus niet. De hype volg ja. ik niet. En ik geloof ook niet in de diepte in de hype. Zoals het uh, tegenwoordig wel is, zowel in heel als nou, maar bij Maar ik kennelijk nog wel mee dat er hypes zijn. Als uh, kinderen die dan uh, ja, op de ja, hei... Ja, daar word je mee om je geslagen. Ja. Dat ja. hoort bij de hype natuurlijk. Ja, dat hoort inderdaad bij de hype. Nou, wat deze week nieuws was. Ik weet niet of het echt een hype was, maar dat viel wel mee. Uh, Jan Pronk? Uh, Partij van de Arbeid prominent, althans ex-partij van de Arbeid prominent... die heeft namelijk bekendgemaakt dat hij zijn Partij van de Arbeid lidmaatschap heeft opgezegd. Uh, jij hebt Jan Pronk natuurlijk wel vaak in Afrika gezien. Want Jan Pronk was echt een Afrikaman. man. Of is dat denk nog? Jan Pronk was de laatste bewindsvoerder... ik geloof dat hij zich minister mocht noemen. In ja, ieder geval toen hij minister van ontwikkelingssamenwerking uh, was. Die niet alleen emotioneel bij Afrika betrokken was maar een zo grote dossierkennis had... hij ging een rol spelen bij vredesprocessen... op en neer vloog hij, of het nou een guerrilla strijder of een, of een minister was, die Afrika heel erg serieus nam. Die Afrika begreep mijn inziens... en als uh, gezant van de Verenigde Naties destijds in Khartoum, Soudaan... ook een positieve rol heeft gespeeld. Ik heb daarna alleen maar ministers zien langskomen... die geld kwamen uitdelen of niet geld kwamen uitdelen... Uh, maar maar hij niet bij betrokken was. Nee, en hij was dat wel. En, en hij ziet nu dat de Partij van de Arbeid is zijn partij niet meer is. Uh, hij heeft het dan over de sociaal-democratie... die hij niet meer herkent. De bezuinigingen op de ontwikkelingssamenwerking. Uh, uh, wat vind je ervan dat hij dan zegt... Ik, ik kap er gewoon mee, ik stap uit die partij? Nou, ik heb geen oordeel of hij wel of niet uit de partij moet stappen. Maar ik vind dat op dit moment te makkelijk wordt gezegd... dat de ontwikkelingshulp nooit goed is geweest voor Afrika. Er zijn boeken over geschreven. Er zijn veel argumenten te bedenken waarom de ontwikkelingshulp niet heeft gewerkt. Op een bepaalde manier regeringen lui hebben gemaakt. Het geld komt toch wel van buiten. Maar zolang we geen sociaal democratie hebben in de Afrikaanse landen... en dat zal nog een halve eeuw duren... zijn er altijd gebieden die achterblijven, die gemarginaliseerd raken regimes, regeringen zorgen daar niet voor... of kunnen er niet voor zorgen. Dus er zal altijd iemand pleisters moeten blijven plakken. En om dan met één streek van de pen te zeggen... ontwikkelingshulp deugt niet, dat, uh, dat, dat stimuleert de economie niet dan denk ik dat heeft meer met je eigen beredenering, met je eigen partij... met je eigen ja. land te maken dan een werkelijke betrokkenheid met, ja. uh, met Afrika. Nou, laten we even luisteren naar minister Ploemer van ontwikkelingssamenwerking... maar ook van handel tegenwoordig, wat zij zegt over het vertrek van uh, Jan Pronk. Hij neemt nu afscheid van ons, dat vind ik echt heel erg. Jan Pronk en ik voeren altijd scherpe debatten. Jan Pronk is zeer bij de tijd, maar hij kijkt naar een andere manier... naar deze tijd dan ik doe. Ik vind die combinatie van hulp en handel heel effectief. Hij kijkt daar anders tegenaan. Ja, Zij zegt het is wel effectief, juist die combinatie hulp en handel. We moeten het anders gaan zien, we moeten met de tijd meegaan. Natuurlijk, de ontwikkelingshulp zoals die de laatste paar jaar, uh, half eeuw heeft bestaan, die moet veranderen. Afrika is ook dramatisch uh, veranderd. Maar om dan, te ja, het blijft toch vreemd dat je s ochtends vroeg in een vluchtelingenkamp in Goma staat en smiddag sta je bij Heineken. Uh, ik heb opnieuw het gevoel dat dat een Nederlands argument is en dat het niet aansluit op wat er. In, uh, in Afrika gebeurt. Nee, maar maar nogmaals... Wat gebeurt er nu in Afrika? Want je hebt daar 30 jaar, loop je daar al rond. Het is natuurlijk moeilijk om die 30 jaar, hè, je jubileum, vier nu... om dat helemaal even te analyseren. Maar wat zijn de belangrijkste veranderingen voor jou? Afrika heeft ballen gekregen. Afrika heeft een zelfverzekerdheid gekregen... door die macro-economische groei die sinds 2000 uh, er plaatsvindt. De landen die het het slechtst doen groeien 4-5%. De landen die het heel goed doen groeien 11%. Procent. Welke nou, landen zijn dat? Nou, de landen zoals Mozambique die uit een oorlogssituatie komen... die groeien vaak boven de 10%. Procent. Ethiopië groeit binnen boven de 10%. Procent. Kenia is 5-6%. Uh, er is een soort jaren 60 in Afrika... Uh, gaande in de zin van economische groei, ja. economisch vertrouwen. En dat heeft Afrika het gevoel gegeven... we hoeven niet onze hand meer op te houden in het rijke Westen. Meer zelfvertrouwen. Heel veel zelfvertrouwen. En dat zie je bijvoorbeeld nu deze dagen terug... wanneer Afrika zich verzet tegen het internationale strafhof. Terecht of niet terecht, maar we pikken het niet meer... als wij worden voorgeschreven wat we, wat we moeten doen. Maar dat nou, is politiek, hoe zie je het op straat? Dat het de jaren zestig zijn, hè? de jaren zestig, zoals je dat hier hebt meegemaakt. Uh, en Normaal is dat... de economische groei, hè? Niet, niet de culturele uh, revolutie nee, nee, die misschien heeft uh, plaatsgevonden. Dat is dat je overal kleine winkeltjes ziet opkomen, dat met apps, hè? Uh, de speciale toegepaste technologie voor telefonen, dat er... Waar bijvoorbeeld geld kan worden overgemaakt via mobieltje. Dat boeren worden geholpen. Dat er een speciale app wordt gemaakt zodat je de prijzen van tomaten weet. In, in de hoofdstad. Dat de nomaat weet wat de prijs van uh, de koeien waard is in Nairobi. Waar het slachthuis uh, plaatsvindt. Men voelt zich steeds meer betrokken bij de economie. En het is natuurlijk ook ja, een vorm van democratisering. Dat je iets, iets, iets te zeggen hebt. De wegen. De Traffic jams, de, de files in Afrika. In Nairobi, zeven dagen per week staan de files. Een automobilist staat één dag per week in de file. Nou, mijn vrouw die moet om kwart over vijf naar de stad toe... want om kwart voor zes staat ze in de file tot, uh, tot negen uur. Het is het, op de open, uh, het openen van Kentucky Fried Chicken... van de wegwerprestaurants, uh, van die vette troep, weet je wel? Die, ja. die je kan eten, die daar nu binnenkomt. Espresso-barretjes. Espresso-barretjes. Starbucks, uh, heb je dat al ergens in? Nou, de... nou dat nog niet, oh. maar ik bedoel Kenia produceert koffie... maar Kenia dronk, Kenianen dronken nooit uh, koffie. En de lunch, dat was een zware hap maïsmeel... Dan kon je niet meer werken natuurlijk in, uh, in, je, in je kantoor. Tegenwoordig zijn er zoveel mensen die naar kantoor gaan. Dus je krijgt gezonde salades. Je krijgt expresso. Uh, machines. En je krijgt ook fitnessclubs, mensen worden te dik, dus die moeten af, afslanken. Dat is natuurlijk heel vervelend als je zegt Afrika heeft last, <laughs> last van overgewicht, want dan past het niet in het beeld van die hongerende kindertjes. Maar het is een segment van Afrika die met precies dezelfde welvaartsproblemen te maken ja. krijgt als je, hier. Je praat er een beetje over met de trots van een Afrikaan. Nou, natuurlijk. Het is toch geweldig. We hebben het Afrika-pessimisme gehad. Nu is het Afrika-optimisme. Dat is wat naïef. En pessimisme uh, waren de, de, de, de honger, de oorlogen... De, de, wat jij hebt het tot allemaal Tot eind al jaren negentig. De ene oorlog brak na de andere uit. En terecht het aantal gefaalde staten nam steeds toe. De vraag van hoe lang kan dit nog verder gaan... die werd steeds actueler. Nou, nu door de connectie met China... Met Azië uh, gaat die economie geweldig goed. En nogmaals, ik betoog niet dat alle problemen van Afrika... Precies, Afrika's er zijn nog groot, steeds heel natuurlijk veel problemen. Natuurlijk. Bovendien, Afrika bestaat niet. We hebben het over een continent, ja. er zijn zwarte gaten... en er zijn geweldig bloeiende, bloeiende economieën. Maar nogmaals, door die economie is er een soort zelfvertrouwen opgekomen. Er is een nieuwe generatie opgekomen. Ik sprak onlangs iemand die heeft een kantoortje... Uh, waar al die apps waar we het eerder over hadden... Uh, maakt mensen verzameld. En die zei, let op, wij maken een jump. We slaan de industriële revolutie over... en we gaan het digitale tijdperk uh, direct in. Waar of niet waar, mm. en, maar en dat vertrouwen is er wel. Ja, dat vertrouwen is er nu, die positieve, uh, of het positivisme is er nu. Wat, wat was voor jou als correspondent... wat is makkelijker om, om over dit optimisme te schrijven... of over de, de, de, de ellende die we ook hebben uh, gezien en af en toe nog zien? Nou, oorlogscorrespondent zijn is niet leuk... Hoewel het veel adrialine opwekt en uh, het altijd wel gaat. Maar ja, je raakt er zodanig aan gewend. dat als er geschoten wordt. dat je niet meer plat op je buik gaat liggen. Dus er zit iets, iets gevaarlijks in. Oorlog verslaan is niet leuk. En je moet het zeker niet al te lang blijven doen. Als correspondent, als je het zo lang wil volhouden. moet je je steeds opnieuw uitvinden. Ja, wat was het eerste wat je hebt meegemaakt? De genocide he? in 1994 in Rwanda. Ik bedoel, als je van de ene kerk naar de andere trekt. waar 5.000, 6.000, 7.000 mensen per kerk. Liggen. Ik heb echt duizenden, duizenden, duizenden doden toen gezien. De inflatie van de dood was daar zo duidelijk. dat op een gegeven moment zie je de twintig langs de weg liggen. en dan denk je, ach, krijg maar door. want ik heb er net uh, 3000 gezien. Dus dat was echt het, het dieptepunt. Het dieptepunt. Uh, en achtervolgt dat je nog? Of is dat iets wat je ook alweer kwijtraakt? Je moet heel goed, je, je, krijgt, uh, je krijgt kras op je harde schijf. Geen twijfel aan mogelijk. En je moet Kras je daar, op je harde schijf. Op mijn harde schijf, ja. hierboven in mijn, uh, in mijn hoofd. En je moet je daar heel erg bewust van zijn. Je moet, uh, je moet daarna rust nemen. en Nogmaals, die adrenaline, het is een soort ecstasy. Het is alsof je een drug neemt en je kan met twee, drie, nachten, twee, drie uur per nacht slapen. Is het voldoende? En daar moet je heel goed op letten. Dat ja, je want daar, heb je nog last van, van die krassen op de harde schijf? Als de geur van een dode hond of van een dood lichaam, dan ben ik onmiddellijk terug. Maar de schade is, inshallah, opnieuw beperkt gebleven, ja. hoop ik. Want, want nu 30 jaar gevierd bij NRC, bij de, bij de NOS. Wat, hoe, hoe gaat het verder de komende jaren met uh, Koerlindeijer? Wat zijn je plannen nog? Ik ben uh, net 60 geworden. Dat betekent dat ik de helft van mijn leven professioneel in Afrika heb gewoond... Um, ik, de komende dertig jaar ga ik door. En ik, ik geloof er heilig in dat correspondenten... die zichzelf kunnen blijven uitvinden, die meer waarde hebben... kennis, gevoel voor het continent, die niet alleen voor uitkijken... maar ook terugkijken. Hè? Afrika komt ergens vandaan. Slavenhandel, kolonialisme. Als je dat begrijpt, dan kom je een beetje in de buurt van wat Afrika is. Dus hoe langer, hoe beter. Ja. Ik zie opeens een Koert Lindeijer espresso drinken... in een barretje in Nairobi als hij negentig is... Ja, als mijn lichaam dat nog kan op uh, z'n ene... Dan moet het, dan en daar ik verslag van doen. doen voor de NOS en ja, voor NRC. Natuurlijk. Goed, nou heel veel succes. je gaat morgen weer terug. Ik zit morgenochtend in het vliegtuig. Goed. Ja. Goeie reis terug. Dankjewel. Dankjewel. Succes. Goed, Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Ja, we gaan het hebben over... Uh... Nederlandse politiek zou je het uh, kunnen noemen. Want uh, vandaag werd bekend dat uh, basisscholen met minder dan 100 leerlingen... Uh, eigenlijk wel opgelucht adem kunnen halen. Want ze mogen blijven bestaan, uh, maar worden wel onder druk gezet... om samen te gaan werken, om te gaan uh, fuseren. En dat maakt uh, de verantwoordelijk staatssecretaris... het dekker van onderwijs uh, vandaag bekend. Er zullen scholen verdwijnen, er zullen scholen gaan samenwerken en fuseren, samen gaan. Maar niets doen is geen optie. Ja, dat zei hij vandaag. En ik ga erover praten met uh, Mindert Wouda, directeur van basisschool De Barte en de Ja, In het Friese vrouwenparochie, welkom. Maar uh, eigenlijk bestaan die twee scholen nee, niet meer. Nee, precies, want hoe heet die nu dan? Dat is nu, uh, de werknaam is samenwerkingsschool Vrouwbuurt. Buurt. Oké, okay, dat is het geworden. Ja. Want dat zijn twee scholen, hoe groot waren deze scholen? De kleinste was 30 en de christelijke school was 50. Ja, was een openbare school en een christelijke ja. school. Ja. En op een gegeven moment, u bent eigenlijk al vooruitgelopen op wat de staatssecretaris graag heeft in de toekomst. Uh, want, want kunt u eerst eens uitleggen, als zo'n kleine school van 30, wat betekent dat uh, om zo'n school overeind te houden? Um, wil je... Kijk, bestuurlijk wordt zo'n school wel overeengehouden... maar het betekent wel dat de leerkrachten... een buitengewoon vakmanschap moeten vertonen. Dat is toch heel makkelijk, zo weinig verkeren? Ja, ja, ja, maar vakinhoudelijk is het heel erg moeilijk. Het aantal is bedrieglijk, want je moet wel een compleet aanbod aanbieden. En uh, dat is uh, knap lastig om de leerstof te overzien... die eigenlijk voor een groep drie tot en met acht geldt. Dus dat is een uh, buitengewoon vakmanschap... Ja, ja. Wat is zo moeilijk dan? Het overzicht. En um, dat gedifferentieerd aanbieden. En um, als het ware de kinderen een, een leerstofdieet op, uh, op maat te bieden. Ja, ja. En daarmee hele goede kwaliteiten te, te leveren. Ja, nou, ik woon in een grote stad en daar heb je klassen met 33 kinderen. Ja. Dat is ongeveer de, de omvang van uw school toen in de tijd. Ja. Maar daar klagen de leraren natuurlijk ook, want dat is ook niet te doen. Nee, en dat zit hem daar natuurlijk vooral in het aantal. Ja, precies. En ook dat is heel erg moeilijk. Ja. Maar ook een kleine school vraagt buitengewoon vakmanschap. Het is niet iedereen gegeven om eventjes een, een kinderen kwalitatief goed te bedienen... in een groep drie tot met acht. Ja, dat lijkt inderdaad heel eenvoudig als je maar weinig kinderen hebt. Dan ja. kun je bijna één op één les geven. Ja. Maar zo simpel is dat dus niet. Nee, nee. En, uh, uh, Er was ook een school met vijftig leerlingen. Ik weet niet of dat de christelijke was. Dat was de, de, christelijke, dat was de christelijke. Uiteindelijk uh, is daar een, een fusie uit uh, voortgekomen. Uh, ja, christelijk en openbaar samensmelten. Dat lijkt me ook ingewikkeld, of niet? Ja. En het is ook de vraag in, in welke mate je dat moet laten samensmelten, want dat betekent eigenlijk van dat het uh, in elkaar opgaat. En daar hebben wij niet voor gekozen. Wij hebben uh, de scholen samengevoegd, maar in de scholen zijn heel duidelijk de twee identiteiten uh, te herkennen. Dat is geregeld: dat is dus uh, een, de christelijke identiteit zit erin en meer de humanitaire of de, de humanistisch vormingsonderwijs. En, en hoe, hoe begint zo'n schooldag dan? Ik bedoel, waar zie je dat verschil? Dat begint eigenlijk met de dag, bij het begin van de dag. De kinderen komen op maandag en dan is er een kwartier... dat men eigenlijk een centraal thema uh, opent voor de week. En op dinsdag gaat uh, zeg maar de kinderen die hebben gekozen... voor meer de, uh, het humanistisch vormingsonderwijs, die gaan uh, apart... En de kinderen vanuit het christelijke, die gaan ook apart. En behandelen dat thema op hun eigen manier. Echt waar? Ja. Maar, maar, maar uh, wat is dan het, het verschil? Noem dus een voorbeeld van een, van een, de, de, een onderwerp de, waarin je zegt... nou, dat doen we dat met de christelijke uh, kinderen de, zo. Je ja, bijvoorbeeld het thema vriendschap. Dat, uh, ik, ik meen dat dat deze week uh, net was gestart. Dat wordt zeg maar vanuit de, de bijbelsoriëntatie wordt het benaderd. En, het, uh, en, en ook hetzelfde thema, maar dan meer op een, uh, nou ja, op zeg maar niet directe bijbels oriëntatie... maar meer vanuit een humanitaire, uh, humanistisch uh, oogpunt. Ja, ja, dus die kinderen worden dan letterlijk uit elkaar gehaald ja. even... en wordt ja, dan een ander verhaal gekozen. verteld. Ja. Ja, dat is ook ingewikkeld, of niet? Want snappen die kinderen dat eigenlijk wel? Ja, dat snappen ze wel... Soms hoor je ook wel eens even de behoefte van... nou, oh, dat hoeft misschien niet zo. Maar wij hebben aan het begin hebben we daarvoor gekozen... om deze twee richtingen heel duidelijk in de school te laten, uh, aanwezig te laten zijn. Ja, en dat die, is die de, de identiteit van ja, die verschillende stromen. Ja, ouders wilden stromingen. dat bij de... Bij de de ouders hebben ook een hele nadrukkelijke rol gespeeld... bij het vormgeven van de onderwijskundige inhoud. En dit was een van de, van de pijlers daaronder... dat men de identiteit heel duidelijk herkenbaar in die school wilde hebben. En dat hebben ze met elkaar zo geregeld. Er is ook een identiteitscommissie die zich daarmee bezighoudt. Een identiteitscommissie? Ja, ja. Dat klinkt alweer vreselijk, ja, hoor. Ja, klinkt vreselijk. En een beetje ik... bureaucratisch, of niet? Ja, maar zo voelen wij dat niet. Nee, want dat is belangrijk. Het is belangrijk. een borging vanuit de ouders om te kijken... van voeren we nu uit zoals we het hebben bedoeld... Ja, En dan gaat dat goed? Ja. Het is een ontdekkingsreis. Uh, komen er komen ook steeds nieuwe dingen uh, voorbij... waar je een, een oplossing voor moet bedenken. Maar, Zoals? Uh, bijvoorbeeld nu het afscheid van groep 8. En uh, de voormalige uh, christelijke school was gewend om een bijbel mee te geven. En dan is de vraag... Uh, hoe moet dat nu? Uh, gaan we dat ook doen voor de openbare kinderen? En daar moet de identiteitscommissie dus uh, zich even het hoofd over breken. En is er al een uh, uitsluiting? Nee, ik uh, hoop eind van de week dat daar uh, witte rook komt. Ja, <laughs> maar je kunt toch gewoon die kinderen die de christelijke richting hebben gedaan... die Bijbel meegeven en die andere kinderen een ander leuk boek... Dat zou kunnen, ja. maar daar ga ik niet over. Nee, nee daar hoeft u niet over te nee. besluiten. Nee. Nee. Maar, maar u zegt dat wij zijn eigenlijk in elkaar opgegaan zijn. Iets wat de staatssecretaris in de toekomst wil. En wij zien dat dat in principe werkt. Of ziet u ook veel dingen die, die uh, toch wel problemen met zich meenemen... behalve dan het uitdelen van die Bijbel bij groep 8? Ja, en dan is nog de vraag of dat een probleem is. Ja, je, precies. Je, je wordt je ook heel erg bewust van... Uh, misschien wel bewuster van wat je doet omdat je je er heel erg mee bezig moet houden. Dus dat heeft, ik zie dat als een voordeel. Ja, je zou ook kunnen zeggen, het is bijna het einde van de verzuiling, hè? Want dan, ja. dan, dan, dan betekent het ook dat je, dat je inderdaad de, de bijzondere scholen... en de openbare scholen kunnen dus kennelijk wel gewoon samen. Ze kunnen samen, wanneer ze goed in staat zijn om die identiteit te borgen. ja. Dat is belangrijk, want dat ja. moet bovenaan staan, ja. zegt u eigenlijk. Want wat vindt u eigenlijk van de, de, de nieuwe plannen van de staatssecretaris? Want eerst dachten we allemaal dat kleine scholen zouden moeten verdwijnen. Dat was het advies van de onderwijsraad. Maar dat is nu dus toch door de staatssecretaris verlaten. Daar, daar moet u denk blij mee zijn, of niet? Ja, het was, kwam niet als een verrassing. De onderwijsraad heeft natuurlijk een hele grote steen... met het getal 100 in een vijver gegooid... en. Uh, nou, daar komt natuurlijk reactie op. En uh, de staatssecretaris heeft, naar mijn idee... nu heel uh, netjes dat genuanceerd uh, naar de toekomst toe geformuleerd... met wel een hele duidelijke richting erin... dat samenwerkingsscholen in krimpgebieden... Uh, Um, nou, een, goede, um, een goede oplossing kunnen zijn voor dat probleem. Ja, en dat, dat bewijst u al. Want want bent u wat dat betreft wel eens bang... dat het misschien toch nog weer kleiner gaat worden? Want nu heeft u inderdaad, uh, uh, wat waren het er ook weer 85 leerlingen. Uh, maar maar uh, ziet, ziet u nog wel voldoende aanwas aan de onderkant? In de groep ja, en twee? De, de, Deze hele regio, daar is krimp. Dus dat is, niet een, een, uh, dat is geen verrassing, wij weten dat dat, uh, dat, dat eraan zit te komen. Maar, maar scholen... is Krimp, neemt u mij eens mee naar, naar uh, dat Friese vrouwenparochie. Wat, hoe ziet dan de, de Krimp eruit bij u om de school? Nou, om het heel concreet te houden. Uh, daar worden ongeveer, als iedereen goed meewerkt, zeven kinderen per jaar geboren. Als iedereen goed meewerkt. Zeven kinderen per jaar. Ja. U springt een gat in de lucht als er weer ergens ja, zo'n de er thuis, thuis ook, staat. Uh, ja, maar goed. Er uh, verhuizen ook mensen. Maar over die orde van grootte spreken we. Ja. En, en in de crisis u... worden er altijd minder kinderen geboren. Ja, ik hoop niet dat u gelijk heeft. Maar het zal zomaar zo te zijn. <laughs> ja, ik heb dat ook gelezen. Ja, ja. Maar, het, maar dat het, zijn slechte berichten voor u. Want dan denkt u al, weer minder kinderen op mijn school. Ja, maar met deze constructie die we ook gemeentelijk uitrollen en bestuurlijk uitrollen... met, met beide besturen van christelijk onderwijs en, en openbaar onderwijs... Uh, denken we dat we in ieder geval die, die daling op kunnen vangen... op een constructieve manier. Die uh, ook een, een bepaalde kwaliteit in zich heeft. Want de, de cohesie in het dorp wordt erdoor versterkt. Dus dit is niet een... Uh... Nou, hoe bedoelt u dat de cohesie in het dorp wordt versterkt? Het, het dorp vindt het, uh, de mensen in het dorp vinden het heel plezierig dat er één school is. Ze wilden het graag. Er was een groot draagvlak voor. Ja. En iedereen is daar nu gelukkig mee, dus? Ja, misschien niet iedereen. Want het, het kan altijd zijn dat iemand zegt... Van, nou, ik zou wel graag willen dat het uh, gaat zoals vroeger. Maar getalsmatig gaat het niet lukken. Want ik had het over zeven kinderen. Als je dat over acht jaar uh, uitspreekt, dan is dat 56. Wordt het weer kleiner? Ja. En dat gaat, uh, in die regio speelt dat... dat al die uh, scholen gewoon structureel langzamerhand kleiner worden. Ja. Nou goed... We hopen dat de crisis gauw voorbij is dan. Voor de scholen. Ja. Ja. <laughs> en dat het uh, nummer zeven een beetje wordt opgekrikt. Ja. Dank u voor uh, uw komst naar Twee Dingen. Mindert uh, Wouda was dat, directeur van basisschool. Hoe was het nou ook alweer? Want dan ga ik het weer samen... U moet het even De, de... de samenwerkerschool ja, Vrouw was... Buurt. Juist. Dat is de werknaam. Goed. Bedankt voor uw komst naar uh, Twee Dingen. Voor meer informatie ga naar onze website uh, tweedingen.nl. Op deze zender, Radio 1 om half negen, Willemijn Veenhoven met BNN Today. Met Ferry Mingelen, die ja. stopt uh, natuurlijk. Dat zal je ongetwijfeld gehoord natuurlijk. hebben. Natuurlijk. En wij hadden laatst een uh, mooi interview met hem over ja. hem persoonlijk. waar hij het ook heeft over zijn vrouw, ja. uh, over allerlei persoonlijke dingen. Daar hoor je hem niet zo vaak over. Dus we gaan een gedeelte daarvan de highlights opnieuw uitzenden. En we kijken naar de zaak van uh, grensrechten Nieuwenhuizen. Saskia Belleman van de Telegraaf was er de hele dag bij. Uh, die vertelt erover... En die heeft wat bizarre tweets gekregen van uh, vrienden of kennissen van de verdachte. Um, uh, of zij dat even wil doorgeven. Dat de verdachte vooral hun mond moesten dicht houden. Daar is ze nogal verbaasd over. Dat zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Het is half negen. Raymond Serré met het NOS Journaal. De rechtbank heeft een onderzoek gelast naar een ontmoeting tussen staatssecretaris Teve en Willem Holleder en sportschoolhouder en vechtsporter Dick Vee. Dat zou in 2005 zijn gebeurd en Teve was destijds officier van justitie. De ontmoeting zou hebben plaatsgevonden in het Zandvoortse café van Serge van Lent. Het heeft Remco van Lent, de broer van de café-eigenaar, als getuige verklaard in een afpersingsproces. De gebroeders van Lent zouden tot de slachtoffers van de afpersers hebben behoord. Een hoger toptarief in de inkomstenbelasting... levert de overheid niets extra's aan belasting op...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 Penningen aan Iran betaald om olie- en gascontracten in de wacht te slepen. Een Amerikaans anticorruptiewet maakt het mogelijk... om buitenlandse bedrijven te vervolgen als die ook in de VS actief zijn. En de Amerikanen werken in het onderzoek nauw samen met de Franse justitie. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is twee over half negen. Goedenavond. Het is vandaag Wereld MS-dag. En dan, nee, dan heb ik het niet over dat Britse warenhuis, maar over multiple sclerose. Ook veel jongeren lijden aan die ziekte aan het zenuwstelsel. En twee van hen doen hier na negen hun verhaal. En vandaag begon in Lelystad het proces van de verdachte... in de zaak van de overlegende grensrechter Richard Nieuwhuizen. Zometeen een update uit de rechtbank. En als je je webcam aanzet via radio1.nl... dan zie je mij en Luc en Robert Meder... Even zwaaien, Luc, Hoi. sinds je weer terug bent. De derde dag. No. nou Luc, uh, die uh, blijft voorlopig ook. Die gaat natuurlijk even een tijdje niet op vakantie. Nee. Uh, m, zoals Ferry Mengelen. Dat ga je missen, wel. Ja. Aan de ene kant wel. Aan de andere kant ook wel, denk ik. Die, die ik... is van, van die de, is van, de van de zand. Die is van de van de zand getweet. Je jat nu ja. gewoon een grap van een collega. Dat vind ik niet wow. zo leuk. Wow. Ja, ben helemaal gek. Nee. Ik bedacht hem net pas. Ja. Zeg, wat, een, wat een aanval! Dan nou, zit, zit je wel op één lijn met Herman van der Zand, ja, dat is wel ik, een compliment. Dat nu. vind ik wel cool. Maar we hebben een nieuwe ik, nieuweling ik, ik, zie, ik zie aan Luc dat hij hem echt hetzelfde ja, heeft ja, bedacht. Ja, ja. Ik, ik, ik hij schrok is het echt. Ja. En hij wordt helemaal rood. Gaan ja. ja. een beetje ja. wel. Ga ja. meteen even kijken. Herman ja. van, ja. van, ja. van, ja. van ja. der Zand ja. twitterde inderdaad exact hetzelfde. Nou ja, hij heeft niet leuk leuke humor. Zometeen een interview dat onze Patrick Lodiers had onlangs met Ferry Mingelen, waarin hij ook veel over zijn persoonlijke leven vertelt. Dus dat is mooi ben je bekomen? Ja, ik ben bekomen. Paniek in de tent is er vandaag. Het eindexamen Frans VWO is namelijk verplaatst. Verder is FC Twente helemaal klaar met de gemeente Hengelo en de FBK Games. En het haringseizoen is uitgesteld. Ja, ik was al voorzichtig, want ik voelde het al een beetje aan mijn water aan. Maar ja, ik zit al een 35 jaar in de vies, dus dat voel je wel aan. Ja, en dan ruik je ook zometeen meer na 9 uur. Ja. Tune. Goed right. zo. Robert Meeder, goedenavond. Goedenavond. Um, Tennessee Igor Sijsling is er niet in geslaagd... om de derde ronde van Roland Ross te bereiken. Hij was wel goed op weg. Want Sijsling had twee sets tegen nul voor uh, een voorsprong... tegen de Spanjaard Robredo. Maar toen was de bekende koek op. Ik merkte dat ik uh, fysiek uh, vermoeide raakte... En, uh dat ik niet het uh, spel kon volhouden van de eerste twee sets. En uh, daar speelde hij goed op in en ik liep uh, fysiek leeg. Ja, en niet alleen fysiek, was het zwaar, maar ook mentaal? Nou, dat doet mentaal pijn, maar het was niet echt een knak. Ik probeerde gewoon uh, het, uh, het beste naar boven te halen. Het is tweede ronde Grand Slam, dus je, je, je gaat er gewoon volle bak voor. Alleen uh, zat niet echt veel meer in. Ja, zij slingen dus uit. En morgen nog één Nederlander over in het enkelspel. Robin Haas, hij speelt tegen een pol. Janovic, uh, hij krijgt het zwaar, want het is de nummer 23 van de wereld. Mark Brasser aan de lijn vanuit Parijs. Goedenavond, Mark. Goedenavond, Robert. Uh, even um, heel kort. Morgen Haas, hoe denk jij dat hij het uh, kan gaan doen? Ja, hij heeft net zo'n tegenstander als, uh, als in de eerste ronde. Kenny de Schepper, die, die, die, die Janovic. Dat is ook een speler, zo'n uh, beetje alles of niets... Uh, het is goed of het is fout. Het is vooral uh, heel hard. Het is een beetje een, een, een rare jongen die wel eens een steekje aan los zit... die op de baan wel eens gekke dingen doet. Ja, hetzelfde verhaal uh, voor Hazen dus als tegen de schepper. Uh, uitgaan van zijn eigen kracht. Uh, zelf uh, zijn eigen spel proberen te spelen. In het ritme proberen te komen. En dan uh, ja, zien waar het schip strandt, om het ja. zo maar te zeggen. Ja. nog even de belangrijkste uitslagen van vandaag eruit. Uh, ja, het belangrijkste uitslagen Eigenlijk de mooiste partij, Guile Monfils. De Fransman stond op het centerkoord tegenover Ernest Gulbis Weer een loodzware opgave voor Guile Monfils. Die in de eerste ronde ook al vijf sets nodig had tegen Thomas Berdig. Maar als Monfils hier het toernooi wint... kan je in ieder geval niet zeggen dat hij het gestolen heeft. Hij heeft nu al negen sets op de baan gestaan in zijn eerste twee wedstrijden. In de eerste wedstrijd tegen Berdig was het een vijf setter, En nu vier sets tegen Gulbis Maar hij trok hem er wel weer uit, Guile Monfils. En dat is knap. Tsonga hebben we ook zien winnen. We hebben Roger Federer zien winnen. Ja, eigenlijk hebben alle grote jongens... David Ferrer hoort daar uh, ook nog wel bij. Eigenlijk hebben alle grote jongens... en ook uh, ja, de meisjes, de vrouwen zeg maar... die hebben gedaan uh, wat ze moesten doen. We hebben vanavond Serena Williams in actie gezien. Die heeft gewonnen. Vanmorgen vroeg al... Azarenka die heeft gewonnen. Eigenlijk de enige speelster van naam die verloren heeft... is Caroline Wozniacki. De nummer 10 van de wereld. Verloor van een Servische van Jovanovski. Aan de andere kant was dat ook niet zozeer een verrassing... omdat Wozniacki... Uh, dit seizoen op Graffel nog nee. helemaal uh, niks heeft laten zien. Nee. Dus dat zij eruit ging, ja, dat was ook wel een beetje te verwachten. En daar keek hier eigenlijk niemand van op. Okay. Maar uh, weinig verrassingen op, uh, op uh, deze dag vandaag. Federer had het heel makkelijk tegen de Indiër. De Varman, drie setjes, maar vier games verloren. Het is een lekkere loting op Federer. Dat gaat allemaal op, uh, op rolletjes. Dus uh, ja, weinig groot nieuws, uh, zeg maar, vanaf Roland Garros. Mooi, dankjewel. Zometeen om tien uur meer details van Mark natuurlijk in NOS langs de lijn. Nog even Jim Floyd Hasselbank, het... Hij nog heeft zijn eerste baan als hoofdcoach te pakken. Voormalig topschutter wordt de trainer van de Belgische tweede klas van FC Antwerpen. Hij tekent een contract voor één jaar. En nog drie sporten zijn in de race voor een plaats voor de Olympische Spelen van 2020. Hongbal of softball. of so honkbal en softbal moet ik zeggen. Worstelen en squash. Het IOC heeft dat op een congres besloten. Um, onder andere sporten als karate en skielen zijn afgevallen. Het IOC bepaalt in september welke van de drie sporten die ik net noemde... in 2020 weer op de Olympische agenda komen te staan. Dat was het voor nu. Om tien uur meer in NW's langs de Lijn. Thank you, Robert.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 Supposed Meant to be Never suited us Never suited such And so If you could back and that's All that's left you Surely would You surely sure Hij komt uit Witmarsum, klein dorpje in Friesland. Hele Stellingwerf. En die was vroeger vaandelsman en schoonmaker. Zodat hij eindelijk dit EP'tje kon betalen. En het gaat goed met de band. When we are wild, excuse me. Wie van de acht verdachten heeft grensrichter Richard Nieuwenhuizen geschopt? Daar ging het vandaag over tijdens de eerste zittingsdag. in deze veelbesproken rechtszaak. Telegraafverslaggever Saskia Belleman die was erbij. Goedenavond. Goedenavond. De hele dag was je erbij. Um, ja. Die zeven jongens en, en, en de vader van een van die jongens... die stonden vandaag ja. voor het eerst voor de rechter. Wat, ja, hoe, hoe stonden ze erbij? Wat kan je daarover zeggen? Nou, ze zaten en ik moet eerlijk zeggen dat wij niet heel goed konden zien uh, hoe ze reageerden op, uh, op vragen en, uh, en antwoorden van de anderen. Omdat wij in een zijzaal uh, zaten als uh, verslaggevers mm -hmm. en wij moesten het via een videoverbinding volgen. Nou, dan zie je die jongens dus op de rug wel zitten, maar gezichten zie je niet. En ja. soms zag je zelfs niet eens wie er aan het woord was, dus dat was een beetje lastig. Oké, okay, zo meteen over wat, wat, jij, wat jou echt opviel vandaag aan deze zaak. Maar eerst even, we hebben er veel over kunnen horen op Radio 1, maar kun jij toch nog even kort deze dag samenvatten? Ja, nou, het komt er een beetje op neer dat de jongens vooral bezig zijn geweest met uitleggen... dat ze zich niets konden herinneren dan wel dat ze niets hadden gezien. Mm -hmm. uh, maar vooral waren ze bezig om de schuld bij elkaar in de schoenen te schuiven. Uh, de een zei dat de ander had geschopt of geslagen. De ander die, die kaatste dat weer terug en zei dat het die ene was... Uh, een helder beeld hebben we niet gekregen. Uh, er zijn wel een aantal foto's waaruit je dingen zou kunnen afleiden. Mm -hmm. Er is bijvoorbeeld een foto waarop je kunt zien hoe een jongen met gele voetbalschoenen uithaalt uh, in de richting van Nieuwenhuizen. Yeah. Uh, hij tilt zijn been op, maar de jongen in kwestie zei, ja, die gele voetbalschoenen, dat ben ik, maar ik was helemaal niet bezig om te schoppen. Ik kwam juist aanrennen. Het is een loopbeweging. Nou ja, ja. zo ging dat de hele dag een beetje door. Um, het kwam er eigenlijk op neer dat, dat we niet echt uh, heel helder hebben gekregen wie nou de fatale schoppen heeft uitgedeeld, wel dat er mogelijk meerdere jongens aan hebben meegedaan. Ja. Maar hoe nou precies de rolverdeling was, uh, dat is niet nee. duidelijk. Een van de opvallende dingen vandaag was dat jij um, van vrienden van de verdachte... of bekende, in ieder geval mensen buiten de rechtszaal, kreeg jij tweets. Ja. Uh, ik lees even wat voor. Ed Saskia Belleman zegt tegen Soufian, dat is een van de jongens die uh, terecht staat... Ja. zegt tegen Soufian dat hij zijn bek moet houden, want hij praat te veel. Kusje. Ja. En uh, Ed Brusselmans, hij praat echt te veel. Als hij vrijkomt ga, gaan ze een paar gekke tv's op zijn hoofd gooien. Ja, ja. Dit soort dingen ja, dat, krijg uh, jij dus in, in je timeline. Nee, precies, dat waren allemaal uh, reacties die kwamen op de tweets die ik verstuurde vanuit de rechtszaal. En uh, ja, dat geeft misschien wel aan waarom die jongens hun uiterste best doen... om zo weinig mogelijk te zeggen en uh, uh, te doen alsof ze uh, het zich niet herinneren... alsof ze het allemaal niet hebben gezien. Uh, ik denk dat dat... Uh, een reactie die ook langskwam was inderdaad, uh, ze snitchen, die mokro's. Ja, uh, snitchen betekent iets dan... Aan uh, over wat die, uh, nou ja, dat ze elkaar, elkaar verlinken ja. en uh, dat geeft wel iets aan over hoe dat wordt, uh, wordt gezien. Ja. Ik, ik, ik, las, ik las dit, ik, ik schrok hier wel van hoor, of is dit ja. volstrekt normaal? Nee, helemaal niet zelf. dat kom ik niet zo heel vaak tegen in mijn timeline. Ik vond het zelf ook wel tamelijk schokkend. Uh, er was er zelfs eentje die twitterde, wat doet het er allemaal nog toe, hij is toch dood. Nou, dat zijn opmerkingen dat je denkt, jongen, jongen, jonge, uh, ja, weten ja. jullie eigenlijk wel wat, wat hier is aangericht? En ja. Wat de familie Nieuwenhuizen allemaal heeft moeten doorstaan. En die familie Nieuwenhuizen, die was erbij, um, ja. die kon jij niet zien, geloof ik, hè? Nee hoor, nee, die zaten in een andere zaal, die zaten boven, die hebben wij niet gezien. Er was ook van tevoren gevraagd uh, aan ons of wij uh, de familie, zowel van de, van de verdachte als van het slachtoffer niet wilden, aan, uh, aanspreken. Dat, uh, dat hadden ze in die familie, dat hadden ze aangegeven, mm -hmm. dat hebben we gerespecteerd. Ja. Um, deze jongens uh, die, die mochten er niet bij, want er mochten überhaupt geen vrienden bij? Of, of maar heel weinig? Nee, het was, uh, er zijn zeven minderjarige verdachten. Dat betekent dus normaal gesproken dat zo'n zitting achter gesloten deuren zou worden behandeld. Mm -hmm. uh, maar omdat uh, de maatschappij zo geschokt is geraakt, heeft de rechtbank gezegd... van ...ja, dit is een zaak die moeten we gewoon uh, in ieder geval gedeeltelijk in de openbaarheid behandelen. Dat betekent dus dat de families, uh, de ouders van uh, de verdachten er wel bij mochten zijn... Uh, ook de familie van uh, Richard Nieuwenhuizen mocht erbij zijn. En een, een, een kleine groep journalisten die mochten het bijwonen in een zijzaal, niet in de zittingzaal zelf. En verder mocht er helemaal niemand bij zijn. En tijdens de behandeling van de persoonlijke omstandigheden van de minderjarige verdachten gaan de deuren ook dicht. En dat gaat naar ja. verwachting morgen gebeuren. Ja, en uh, dat gaat morgen ja. gebeuren. Het was een lange dag vandaag. Jij hebt ja, de hele moeilijk. dag getwitterd. Uh, ik begreep zelfs dat de advocaten ook zeiden, eigenlijk willen we er eerder mee stoppen. Ja, eigenlijk hadden die om half vijf al zoiets van... Uh, die jongens zitten er doorheen en wij eigenlijk ook. En uh, laten we morgen maar verder gaan. Maar de rechtbank besloot toch door te gaan. Ja. Die hadden zoiets van, ja, we hebben vijf dagen... en. Ik moet zeggen, die advocaten hebben aan het begin van de dag ook eindeloos gezegd... dat ze eigenlijk vijf dagen te weinig vinden... en dat ze zich niet willen laten limiteren in de tijd die ze gebruiken voor hun pleidooi... en voor de verdediging van hun cliënten. Dus ja, ik, ik vond het ook niet onlogisch dat de rechtbankvoorzitter zei van... nou, mensen, hou maar even diep adem, we gaan gewoon nog een uurtje door. Ja, ja. Maar het was inderdaad wel, uh, het was heftig. Morgen om negen uur, dan gaan ze verder. En dan ben jij er weer bij. Dat klopt. Zoals ik heb, Belleman van de Telegraaf. Dank je wel. Graag gedaan. In de Tweede Kamer wordt op dit moment gesproken over versterking van de positie van de Friese taal. Nou, wij geven je zo meteen alvast een stoomcursus Fries volgens de beproefde Bassi en Adriaan methode. En op facebook.com/binnenntoday vind je meer moois over onze uitzending. Ferry Mengelen, er waren drie stemrongen. Ja, wat kunnen we van deze nieuwe voorzitter verwachten? Ferry, dankjewel. Ja. Goedenavond, welkom bij Nova nou, Politieke Vraag. VVD, 22 zetels. De grote koploper, wordt hij groter dan de PvdA? Wordt hij kleiner? Wat worden 22 zetels? Mevrouw Halsema, wij blijven altijd objectief. In ieder geval, dit was het voor vanavond. Tot morgen. Ja, zo hebben we hem bijna dertig jaar, bijna iedere avond gehoord. Ferry Mingelen, eind dit jaar stopt hij als dé politieke duider van Nederland. Het zal je niet ontgaan zijn vandaag. Maar weinig uh, mensen kennen eigenlijk de privépersoon Ferry Mingelen. Daar praat hij namelijk niet zoveel over. Maar Patrick Lodiers, onze Patrick Lodiers van BNN... die heeft hem een tijdje geleden uh, gesproken in zijn programma De Overnachting. Een uur lang met Ferry Mingelen. En toen ging het niet over politiek. Wat voor vader ben jij? Een hele goeie. Ja? ja? <laughs> en wat maakt jou een goede vader?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 Ja, dat, dat, nou ja, achter elke goede man zat ook een goede vrouw, nou, toch? Ga je het dan even over waarom val je op ferry? <laughs> dat, volgens mij ging het net over complimenten krijgen, of niet? Toch? Ja, maar goed, ja. Ik, bedoel, als ik aan jou vraag waarom val je op ferry, dan hoop ik dat direct, dan moeten daar complimenten tussen zitten. Waarom val ik op ferry? Waarom ben ik op ferry gevallen? Ja, dat, dat gaat... Het dat gaat, dat gaat uit, veel te ver. Nou, het gaat veel te ver, maar ook waarom dat is, is echt is buiten woorden.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 Uitstelling dat ik echt overdag in uh, uh, dat het bekend is dat ik er ben. En dan zagen ze mij dan, dan probeerden ze naar me toe te gaan. het waren ze natuurlijk twee, dan was papa zat in dat rare kastje... en dan gingen ze daar naartoe kruipen om erbij te kunnen. Dan gingen ze dat zwaaien en je zwaaide ja, niet terug. Ja, ja zoiets. Ja. Ja, ja, ja. En is het moeilijk voor ze om Ferry Mingelen als vader te hebben? Uh, ja.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 Maar dat ik nog na 2013 op de een of andere manier... of voor de N NOS of misschien voor een andere omroep... nog politieke duiding en uitleg uh, blijf Binnen. doen... dat zou ik heel fijn vinden. Dat heeft hij ook gezegd hè, vandaag. Dat Den Haag is nog niet van hem af. 1 januari, dan stopt hij. In ieder geval met zijn huidige baan voor de NOS. Als je dit wilt terugluisteren, en het is een mooi gesprek... check even facebook.com slash Sorry Chrissy, het is een klein beetje schennis. Don't get me wrong, the pretenders. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Onze internetprofessor Tim Hofman gaat het vanavond hebben over de KLM. Die hebben tegenwoordig wifi in hun vliegtuigen. Internet in de lucht! Vlieg louter met router! Ik heb dus ooit maar één keer in mijn leven gevlogen. Korte vlucht, twee uurtjes. En toen had ik echt geen behoefte aan internet. Twee uur. Als jij tien uur in een vliegtuig zit en je bent een zakenman die mailtjes beantwoorden moet. Mensen willen altijd online zijn. Wat ik van Tim wil weten is hoe werkt zoiets? Want je hebt boven natuurlijk geen eh, kabeltje aan dat vliegtuig. En er staan niet kilometers hoge palen. Wat kunnen we ermee? En werkt het? Dat wil ik ook weten. En dan krijg je dan ook zo'n stewardess die zegt... Eh, de uitgangers zijn er links en rechts. En wilt u internet? Ga eventjes naar KLM Wifi en tik het wachtwoord. Het is de 23. Mijn naam is Sonja. En ik wens u een prettige vlucht. Zo is het. Dat zou meteen internet in het vliegtuig. Het is wel best wel duur, toch Tim? Ja, het is prijzig. Ik heb er geen ander handen op. Het is prijzig. Het is prijzig. Iets van 11 euro per uur of zo? 11 euro per uur. En als je een hele vlucht wilt, bijna twee tientjes. Goed, dat later dus meer of het werkt of niet, dat is vooral belangrijk. Luc, wat gaan we doen? Examen Frans is uitgesteld, Willemijn, en ja. uh, dat is pas morgen, en daarom nog even, even een beetje leren. Willemijn, dit is je examen Frans. Vertaal deze zin. Bonjour, Willemijn. Vos cheveux semblent bon aujourd'hui. A. Ah, hallo Willemijn. Wat heb je aparte kleding aan vandaag? B. Hallo Willemijn. kun jij misschien wij even aangeven of C. Hallo Willemijn. Wat zit je haar goed vandaag? <laughs> Die tweede, denk ik. Nee, het was C. Ja. Uh, vraag 2. Golly seket een sale temps aujourd'hui. Vraiment pas cassé tiède. A. Holy moly, wat een vreemde gnoes staan daar in de voortuin. B. Potverdorie, wat een rot weer vandaag echt niet zo kapotlauw. Of C. Kan mij het allemaal verrekken. ik trek vandaag mijn snowboots aan. Twee. Nee, ja, twee. dat klopt inderdaad. Ja. En de laatste? C'est Ferry C'est tout à fait secrètement un gars intéressant. A. Die Ferry Mingelen, ik ben echt blij dat die oprot. <laughs> B. Die Ferry Mingelen, dat is toch stiekem best wel een aantrekkelijke knaap. Of C. Die Ferry Mingelen, dat was echt de Herman de Schermand van zijn tijd. B. Ja, dat klopt ja, inderdaad. Ja. Goed, en. Hij gelijk. Wat? Dat is dezelfde tweet als van Herman van de wat? Oh nee, dat, ja, dat ook inderdaad, ja. Maar ook wel veel meer. Ik heb er veel gezocht. Het was helemaal niet origineel. Ja, maar ik doe, het normaal, man. Ja, doe het normaal, man. Wat is, de... Wat is tegenwoordig eigenlijk nog normaal? En willen de normalen eigenlijk nog wel normaal zijn? Ja. Lekker zelf normaal! Dat heeft hij niet. Ja, Psychiater Dr. Sigmund heeft daar een uitgesproken mening over. Vrijdag in brons met boeken, geestelijk vader en tekenaar Peter de Wit over de Sigmund-methode.